Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. HH. No I love you like I do. No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 What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 En mijn vader was uh, bij de scouting, uh, die had hij, die, die hotman was die. Dus ik ben opgevoed met, uh, met duinen, zee, uh, scouting, tenten, kamperen. Altijd reuringen eromheen. In een zeer uh, fijne omgeving. En qua opleiding? En qua opleiding, ja, ik heb natuurlijk naar de school gehad. Hè. Ik ben een poddek, Het is een katholiek, dus ga je naar de Marius School. En mijn opleiding is grafische school en grafische MTS, staf- en kadercursussen. Uh.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 Je ligt nou, alvast. Nou, nee, ik ga hem claimen. Maar dat is niet zo dat ik hem krijg. Daar uh... da, gaan we ons sterk voor maken. Bij dat de kiezers op ons stemmen. En ik denk dat de kracht van het CDA vooral is... dat wij midden in die samenleving staan. En zeker als wethouder heb ik volgens mij... de afgelopen acht jaar echt... stond mijn deur altijd open...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 En in februari komt nog het stedenbouwkundig plan voor de Curidex, Voor de 300 woningen gaat nog door de gemeenteraad. De bedoeling is dat we hem eerst door de gemeenteraad laten vaststellen. En dat hij dan vervolgens de inspraak gaat. Oké, okay, dus zijn dan de lopende projecten. Um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 Dan gaan we een stukje muziek draaien en daarna komen we nog even terug. There's a sign.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 Uh, het, valt, het valt nog mee, maar het is nu wel vijf voor twaalf, denk ik. Ondertussen. Kan je boord aan het worden? Ja, kan je boord aan het worden. Oké, okay, nou.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 dus uh, misschien ga ik dat wel weer doen, maar mijn deur staat altijd open. We dus hebben, het is daar werd dus er gebruik van gemaakt, ja. hè? He? Ja. Van het kloppen. Op de, en als u nou eens uh, kijkt, want hij uh, staat hier ook als vraag.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 Go. Walking away from someone you held so close You're back to being alone You're back to being alone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 To the floor You spoke the game No matter what you say The only metal Water ball Blue eyes, blue eyes How can you tell